Yvonne van den Hurk vertelt De Klokker, deel 1. Vanmorgen, lang geleden, bedacht Tom Poes dat het tijd was om weer eens avonturen te beleven. Dag Joost, is heer Olly thuis? Jawel. Ik ga maar vragen of hij mee op reis gaat. Ik wacht hier wel even op hem. Juist, jonge heer, eh, Als het u hetzelfde is, wilt u het dan zelf gaan vragen? Eh? Heer Olivier is doende op de zolder. Hij had het over de najaarsschoonmaak. Vrees ik. En zodoende stoer ik hem liever niet met uw welnemen. Schoonmaak. Wat een idee, terwijl het buiten zo lekker is. Een bommel zoekt het altijd zo hoog mogelijk. Verloren in herinneringen stond heer Olly een poosje... naar allerlei halfvergane meubelen te staren. Maar toen vermande hij zich... en zette een oude stoel over het trapgat... Ik moet toch ook eens kijken wat hier nog boven is. Heer Bommel is op de vliering, hoor ik. Heer Bommel! Oh. Oh. Kijk nou eens wat je gedaan hebt... Niet alleen dat mijn kostelijk antiek in brokken ligt. Nee, ook ikzelf ben ernstig beschadigd. Het zou mij niets verbazen wanneer mijn hersenwater langs mijn ruggestreng naar beneden geschoten is. En dat allemaal omdat je maar als een dolle man door het huis rent zonder aan een heer in de uitoefening van zijn schoonmaak te denken. Als je eens wist wat een moeite het me kost om mijn gedachten te verzamelen. Hey, Olly. Huh? Kijk eens wat een mooie oude klok daar staat. Wat is dat er voorheen? Hoe komt u daar aan? Wel, wel, dat ik die hier mag vinden. Vanmorgen nog dacht ik, kom, ik ga eens proberen of ik grootvaders klok niet kan vinden. Die moet ergens op de vlieging staan, dacht ik. En daar is hij nu. Heeft altijd gelopen, zolang het me kan heugen. Maar toen grootvaders stierf, is hij stil blijven staan en niemand heeft hem ooit weer aan de gang gekregen. Merkwaardig, ik zou het toch wel eens willen proberen. Ik weet het, jonge vriend. Vooruit. Pak een beet, daar van onderen. Ja. We gaan hem naar beneden brengen. Ik ga hem maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Oké. Okay. Goed. Voorzichtig. Oh. Ja, ja, ja. Niet zo wild. Ik ben... Ik heb je ja. ja, Pas op, Pas op, pas op. Zo. Oh. Langzaam de ladder af. Een kopje thee, hier, Olivier. Oh. Gelukkig. Hij is nog heel... Goeie, ja, hier, Olivier wel nog heel? De klok, Joost. Ik bedoel de klok. Zo, die staat. Wat een geluk dat hij net boven op jou terecht is gekomen, Joost. Hij is nog helemaal heel. Ik ben altijd blij om dienst te kunnen zijn. Hier zijn de gereedschappen bij u om, vroeg je, Olivier. Mooi. Nu kan ik dit uw werk weer eens aan het lopen brengen. Let op, een bommel heeft een heel fijn gevoel voor klokken. Oh. Ach ja, dat grove werk ligt mij niet zo. Ik ben beter in het fijne en tegen, als je begrijpt wat ik bedoel. Daarbovenin is een deurtje en daarachter zit natuurlijk de ziel van de klok. Olly, ga eens opzij, joh. Met, wat, met een breekijzer? Wonderlijk. Ik dacht toch werkelijk dat er nog iets meer in zou zitten. Iets dat... Denken kon of zo. Stel je voor, op het moment dat mijn grootvader stierf... stond hij stil om nooit meer te gaan. Maar er zit niets in. Ook niet achter dat deurtje. Het is vreemd. Men moet een klok altijd door een bevoegd vakman laten herstellen met wel. Maar excuseer, er wordt gescheld. Wat bedoelt hij? Wel, ik moet zeggen... Ik... ik wilde dat het ding wel weer heel was, jonge vriend. Dit is een naar gezicht. Ik voel me net... Daar is een klokker aan de deur. Er is iets te repareren, zei hij. En ik ben zo vrij geweest hem binnen te vragen. Heel goed. Een klokkenmaker die komt als geroepen. Heel toevallig, werkelijk. Daar bestaat geen toeval. Friemopraat, waar is die klok? U komt net op tijd. Kijk, daar ligt klok, Een heel mooi uurwerk. Dat was het, bedoeling. De grutsels. We moeten opschieten. Ik ben klokker en ik heb alle tijd. Oh, juist. Dat begrijp ik niet. Opschieten omdat u alle tijd hebt. Als je alle tijd hebt, moet je die doorgeven. Je moet geen tijd morsen. Als je alle tijd hebt, is het leven geen pretje. Ach, wat een verantwoordelijkheid. Ik kan... Dit, dit is de beroemde grootvadersklok. Eén van de zeven die er bestaat. Oh, ik, ik, ik zal hem maken, maar de gevolgen zijn voor uw rekening. Voor mijn rekening? Ja, Natuurlijk zal ik de reparatie betalen, want geld speelt hierbij geen rol. Maar wat bedoelt u met gevolgen? Nee, er zijn gevaarlijker dingen dan geld. Het zollen met deze klokken, spelen met de tijd. En misschien kon uw grootvader dat doen, maar u kunt dat niet. Het is niet voor niets dat hij stil bleef staan toen uw opa sterfduur verscheen. Wij leven nu in een andere tijd... En als wij met die tijd gaan frutselen, dan zijn de gevolgen niet overzien. Ach, kom. U ziet het erg somber. En bovendien heb ik niet begrepen wat u eigenlijk bedoelt. Maak die klok nu maar. Het is voor mijn rekening. Oh, daar was ik al bang voor. Het zij zo... Een mooi stukje werk, jonge vriend. Die oude klokkenmaker was een vakman. Voordat ik tot tien kon tellen, had hij het werk gedaan. Keurig netjes. En zonder geld te vragen. Ja, maar waar is hij gebleven? En waarom was hij zo bezorgd? Ik heb het idee dat er iets vreemds met dit uurwerk is, heer Olly. Het is niet zomaar een klok. Nee, nee, het is grootvoudig klok. Dat moet gezegd worden. Maar daar is toch niets vreemds aan? Het klopt. Elf uur precies. Nu zullen we ook te weten komen hoe het slagwerk is en wat er achter dat deurtje daarboven zit. De koekoek kan ieder ogenblik verschijnen. Elf uur, wat doe je met de tijd? Wel heb ik ooit, daar heb je hem. Elf uur, elf uur, wat doe je met de tijd? Friemelpraten fritsels. Elf uur, elf uur, elf uur, elf uur, elf uur, elf uur, elf uur, uur. Zag je dat? was geen koekoek, Het was, eh... Uh, het leek op de klokkenmaker. Maar dan alleen erg klein geworden, zag je dat, jonge vriend? En hoorde je wat hij riep? Hm, ja. Wat doe je met je tijd? Vroeg hij. Ik ben bang dat we nog niet met hem klaar zijn. U zult iets met uw tijd moeten doen. Hm, denk je dat echt, jonge vriend? Maar nou, Och, tenslotte is het maar een gewone klokkenmaker. Die wat gekrompen is... Nee, het is een klokker. En dat is heel wat anders. Waarom anders? Laten we nog even tot twaalf uur wachten. En die oude klokken hoeft niet twaalf keer achter elkaar twaalf uur te roepen. We zullen hem zeggen dat we wel weten hoe laat het is... en dat hij beter kan vertellen wat hij eigenlijk wil. Dat lijkt me voor hemzelf ook prettiger. Heel goed, jonge vriend. Precies wat ik had willen voorstellen. Bijna twaalf uur, jonge vriend. Uw anijs Twaalf uur! Twaalf uur! Twaalf uur! Twaalf uur! 12 uur. We weten al dat het twaalf uur is. Vertel ons liever wie je bent en wat je wilt. Ik ben een miniklokker. Eén van de zeven die onder de grote klokken werken. Ik ben de klokkoboot die in deze woont. Dit is de echte grootvadersklok. Maar het leven is geen pretje. Iedereen probeert mij te doden. Te doden? Wat erg. Wie probeert er nu een zwak grijzaartje te doden... Zeg het me, u kunt op mijn steun rekenen. Bah, ik ben de tijd en iedereen probeert mij te doden. En wil jij mij helpen? Bah, friemel praat. Je probeert zelf ook om mij dood te slaan. Huh? Hoorde je dat, toen, Boes? Die klokken beschuldigt mij ervan dat ik er naar het leven sta. Dat kan ik niet nemen, jonge vriend. Dat is smaad. Ik zal hem ter verantwoording roepen. Hm, ik geloof niet dat je dat met de tijd kan doen. Ik weet wat, jonge vriend, ik ga die klokken vangen... Ik zal hem leren dat een bommel zich niet vals laat beschuldigen. Ik zou dat niet doen. Die oude is een tijdgeest en die laat zich niet vangen. Onzin. Wij bommels hebben de tijd. Dat hebben alle heren van onze stand. Daar komt altijd narigheid van. Zo. Een vlindelnet, een hellebaard, een rattenval, een vogelkooi, een roltouw en een stel handboeien. En nu maar wachten tot één uur. Ik zal hem afleren te zeggen dat ik hem dood wil slaan. Dat kan ik niet nemen, want ik ben een rustige heer die geen vliegkwaad doet. En zo wil ik de geschiedenis ingaan. Kijk eens, naar dat verlichte raam daar. Oh, ja, ja, raam, ja. Daar zit die dikke. Hij heeft een speer bij zich. Dat is een hele paard. En ik heb zo het gevoel dat hier werk voor ons te doen is. Oh, ja. Ik wil zelfs wedden dat het superwerk Super. wordt. Kijk ja. maar, kijk maar. Het is niet gewoon daar. Ja, je hebt gelijk, baas. 1 uur. Wat doe je Ik heb hem, kompoes. Ik heb de tijd. Laat me los. Je kunt de tijd niet vasthouden. Dat geeft ongeluk. Oh, oh dat kan ik best. En ik wil weten wat u daarnet bedoelde. Daar heb ik recht op. Wel verdraaid, wat! Beide gluurders, een uil, de wind, alles verstaarde. Het was een merkwaardig verschijnsel... waarvan de verklaring echter zeer eenvoudig is. Want op het moment dat heer Bommel de tijd had... stond de tijd natuurlijk voor de rest van de wereld stil. Laat me los. Ik wil eens even ernstig met u spreken. Ik laat mij niet voor moordenaar uitmaken. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij zei alleen dat u de tijd probeerde te doden. En dat hebt u toch ook gedaan? U ziet er al uren te wachten om de tijd te vangen. Laat me lopen. Gauw. Anders gebeuren ongelukken. Wat gebeurt er dan? Wat voor ongelukken? De tijd staat stil. Jullie zijn bij de tijd, maar verder staat de tijd overal stil. En dat kan niet. De tijd moet voortgaan. Anders klopt de vierde dimensie niet meer. En dan blijven we nergens. Dat, dat begrijp ik niet. Maar... Laat me los, sukkel. Laat me gaan. Dan zal ik je een dienst bewijzen. Nou, vooruit dan maar. Wat voor dienst? Dat, dat, dat zal je wat zien. Haalt die bolle uit die klok! Of afhiep. Wat je zegt, baas! In Slot Bommelstein werd het nu eindelijk rustig. Heer Bommel had zich mompelend teruggetrokken. En ook Tom Poes was naar de logierkamer gegaan. Precies gebeurde, kan ik mij niet herinneren, nee. Maar dat zien we wel als het twee uur is. Ja, ja, ja, Het heeft iets met het slaan van die klok te maken. Ja, dat zal wel, baas, als jij het zegt. Maar heeft het ook iets met geld te maken? Zullen ik... niet? Ja. Ik kom hier om de grote, de grote lijn te zien. De grote, de grote, de ik ruik hier een superzaak, kerel. Ja, baas, je zult er gelijk hebben. Daarmee was bij grootvaders klok een ernstige toestand ontstaan. Maar gelukkig is zo'n oude klokker helemaal bij de tijd, en omdat het bejaarde ventje heer Bommel beloofd had hem een dienst te bewijzen, zocht het Tom Poes op. Die lag rustig te slapen, maar het trof goed dat er naast zijn bed een wekker stond. Het was een eenvoudig uurwerk dat de neiging vertoonde om voor te lopen. En juist dat voorlopen schafte de klokker genoeg tijd. De klok komen. Ik weet het niet, ik klets niet Daar komt het. Tom Poes begreep dat hij niet snel genoeg beneden zou kunnen zijn. Daarom klom hij op de balustrade van de trap en sprong kort besloten in de lamp die daar hing. Twee uur! Twee uur! Wij doen tijd! Goed gedaan, Poes. Goed gedaan, Poes. Precies op tijd. Houd die schurken in de gaten. Ze stelen tijd. Zijn dagdieven. Ik ben een eerlijk zakenman. Kom op. Hier kunnen we geen goeds meer doen. Je Wat betekent dit, jonge vriend? Dit gaat te ver. Dat je in mijn lamp gaat slinken, zou ik oogluikend kunnen toelaten. Maar in het golf van de nacht heb ik er bezwaren tegen. Er is een tijd van spelen en er is een tijd van slapen. Ja, maar als we niet oppassen, is er helemaal geen tijd meer. Wat bedoel je? Wat is er gebeurd? Ik heb super en hyper betrapt bij het loeren op de tijd. Gelukkig waarschuwde de klokker me. De oude baas wil natuurlijk niet ontvoerd worden, want hij hoort bij deze klok... die een van de zeven echte grootvadersklokken is. Maar die schurken blijven waarschijnlijk op hem loeren. Allicht, ah, ze zijn jaloers. Zakenlieden van dat slag hebben nooit tijd, terwijl lieden van onze stand alle tijd hebben. Dat is nu eenmaal een oud recht. Ze kunnen niets beginnen, jonge vriend. Ik heb de zaak nu wel door. Oh ja, oh ja, ja. Hm. Ik weet nu wat er in die klok zit. De tijd zit erin. Ah, oh, ja, ja, de tijd, ja. Ja, ja. En ik wil de tijd hebben. Voel je. hem, Hip. Ik wil de tijd hebben, want tijd is geld. <lacht> Dat is een goed idee, baas. Maar hoe krijg je de tijd? Oh, krijg je de tijd? Hoe krijg je de tijd? Ik weet het. Ik heb dé manier gevonden om hem te grijpen... zonder daarbij door allerlei sukkelaars te worden lastiggevallen. Oh, dat is knap, baas. <laughs> het is heel eenvoudig als je even nadenkt. Ja, ja, ja. Nadenkt, ja, ja, ja. Je blaast gewoon iedereen op. Oh. En draagt dan rustig en ongehinderd de klok weg. Ja. Maar dan moet je hard blazen. Hoe wil je dat doen? Een kijkbom. dat dan niet eens nachtrust genieten. Ik ben toch al slapeloos na alles wat er gebeurd is. En als ik dan eindelijk in slaap val, kom je me weer wakker maken. Wat bedoel je eigenlijk? Wat wil je... vriend? Ik had dat ding toch niet op drie uur afgesteld? Dat weet ik zeker. Er moet dus wel een dringende reden geweest zijn om mij te wekken. Hm. Hij wilde zeker laten weten dat er opnieuw gevaar krijgt of zoiets. Inbrekers... ...super en hyper weer. Of iets ergers. Word wakker, jonge vriend. Het dreigt alweer gevaar. De tijd heeft nu mij persoonlijk gewaarschuwd... ...zodat het wel erg zal zijn. Als je begrijpt wat ik als bedoel... Als de klokker deze keer u gewaarschuwd heeft... ...moet u er maar wat aan doen. Ik heb super en hyper alweer gejaagd... ...zonder een dankje te krijgen. Ik ga weer slapen. Goed. Dan zal ik wel eens aan de wacht houden... ...hoe moe ik ook ben. Schuif een eentje op, Tompoes. Een klein stukje deken is toch wel het minste dat je me kunt aanbieden op mijn nachtwaken. Ik ga weer slapen. De bom is afgesteld op vier uur en die sukkels slapen rustig. Ze hebben niets gemerkt. Mooi werk, Heep. Ja, ja, mooi werk, ja, ja. Nog een uur... dan hebben we de tijd. Dan hebben we de tijd. Wat zo'n oude klokker tussen de uren doet, weet ik niet. Op het moment dat het deurtje in grootvaders klok achter hem dichtklapt, verdwijnt hij uit het gezicht en zijn daden onttrekken zich zodoende aan onze waarneming. Maar het is zeker dat hij de belofte die hij heer Olly gegeven had wilde houden. En daarom probeerde hij op alle manieren gehoor voor zijn nood te vinden. Dat was bij heer Olly op niets uitgelopen. En daarom besloot de grijzaard het vieren opnieuw te proberen bij de bediende Joost. De trouwe knecht... Die leed aan moeilijkheden met het ontwaken, had naast zijn eenvoudig bed drie wekkers opgesteld, die elk een andere tijd aanwezen, zodat ze achter elkaar konden aflopen. te doen. Om vier uur gaat de derde wekker af, maar dan is het te laat. De enige plaats die ik nu nog weet is het uurwerk van de ...uit zijn rustrekken. Nee, nee, nee, met u wel nemen. Dat was niet alles. Uit de wekker verscheen de kleine grijzaard... ...die u in uw klok houdt. En de klokker. Die... Dat ventje heeft mij voor iets gewaarschuwd... ...zodat ik slapeloos waak. Wat wilde u? Hij wilde mij voor iets waarschuwen als u mij toestaat. Eerst let ik er niet zo op. Ik dacht dat ik droomde wanneer ik zo vrij mag zijn. Maar later dacht ik... Alweer waarschuwen? Waarvoor dan toch? Vier uur. Uw tijd is gekomen. Uh -huh. Om vier uur ontploft deze bom. Wee u. Bijt uw tijd. Een tijdbom. Vier om Krabonder bijt de tafel. Die biedt meer ruimte met het een bel nemen. bom. Ach, had ik mijn tijd maar beter gebruikt. Nu is het te laat om nog te gaan maken. Kan de klokken de tijd niet even stilzetten? Dat gaat niet. De tijd moet zijn loop hebben. Ik kan het niet. Het moet in. Jezus. Ik scherp. Ontploft. Ja ja, ontploft ja. Nu kunnen we rustig die oude klok naar buiten dragen. Als je het zegt. Oh. Er is niets gebeurd, om zo te zeggen. De tijd gaat gewoon door. Werkt u wel? Nee. De tijd is ontploft. Ik heb mijn loop moeten staken... totdat ik weer beter ben. Jullie merken dat niet... omdat je bij de tijd bent. Maar ik ben de enige miniklok over van Rommeldam. En daarom staat de tijd nu stil... Maar dat kan toch niet? De tijd kan toch niet zomaar stilhouden? De oude klokker zuchtte diep. Zijn trekken hingen heel zorgelijk naar beneden toen hij van onder zijn pij... een zandloper en een zijs tevoorschijn haalde. Deze voorwerpen gaf hij aan heer Olly en aan Joost... die ook bijgekomen was. Hier, hm. mijn zandloper geef ik aan u. Een zandloper? En mijn Zijs geef ik aan u. Een Zijs? We zijn maar met z'n zevenen. En er kan er niet één gemist worden. En daarom moeten jullie de tijd zo lang voor me waarnemen. En doe je best. Hij is gevallen. Met u goed vinden. Wat bedoelde hij? Wat moeten we doen? De tijd voor hem waarnemen. Met u welnemen. Onzin. Dat gaat te ver. Ik heb wel... Ik weet wat niet anders hoeft. Maar Dan dat zal zich ook hm. hm. Ontploft. Ja, ja. Ontloofd, ja. Nu kunnen we rustig die oude klok naar buiten dragen. Als jij het zegt. Wat zegt u? Wacht u maar. Doe het maar kalm aan. Dan gaat het direct vanzelf. Maar waar zijn die ollie? en Joost? Weg. Ze nemen de tijd waar. Ze zijn toch niet in de lucht gevlogen? Nee, nee. Maar ik ben door die plof mijn ritme kwijt. Daarom heb ik mijn tijdglas aan je vriend gegeven. Er zat niets anders op. Zodoende neemt die nu de tijd waar. Maar er zullen daardoor rare tijden aanbreken... Ik moet zo vlug mogelijk weer beter worden. Be breng me naar een plek waar de tijd stilstaat, ventje. Een plek waar de dan, tijd stilstaat? Dan stil ben staat? ik gauw weer de oude, ja. hoop ik. Ik weet misschien wat. Een kerk of een museum. Ja. Kom, laten we voortmaken. Want hoe korter heer Bommel uw werk doet, ja. hoe beter, lijkt me. Ik voel me zo graag. Alles wordt zo wazig. En zo. Het is de tijd. We zitten in de tijd. Met uw welnemen. Dat vervaagt de gewone indruk. Mm -hmm. Juist, net wat ik dacht. Maar we zitten in een boot. We varen, wat heeft dat te betekenen? Ik geloof dat ik het begrijp. Als ik zo vrij mag zijn, heer Olivier... We varen op de rivier van de tijd. Kijk. Achter ons ligt het verleden, dat is scherp afgetekend. Zie je wel? Om ons heen is het heden, dat verandert steeds. En daar voor ons in de nevel ligt de toekomst. Dat is heel logisch. Men moet alleen even anders gaan denken. Wat onrustig allemaal. Wat wordt er van ons verwacht? Ik bedoel, wat doet de tijd met zijn tijd? Als je begrijpt wat ik bedoel. Alleen maar voordrijf op een rare rivier. Ik breng u naar een museum. Daar staat de tijd stil. Daar kunt u bij komen. Hé, hey, Poes! Waar is die ballenbobbel? Ja. En waar is Joost? Dat willen we wel eens weten, hè, baas? Zij is onklopig Misschien wel. En ga nu weg. Dit oude ventje is ziek. Dat het niet. Dat het niet. Geef hem maar hier, hè. Dan zullen wij hem wel beter maken. Beter, ja. We kunnen rustig wachten tot hij weer in orde is. Want we hebben alle tijd als we hem hebben. Alle tijd. Alle tijd, hè, baas. Alle tijd. Alle tijd. Ik hoop dat die oude klok gauw weer beter is. Zoals ik al zei, wat doet de tijd met zijn tijd? Alleen maar drijven? Onzin. Ik wil aan land, om me een weinig te vertreden. Men zegt niet voor niets dat de tijd zijn loop moet hebben. Heb je ooit gehoord dat de tijd zijn drijf moet hebben? Nu dan. Excuseer, heer Olivier. Het komt me voor dat we de verkeerde kant uitgaan... Als tijdszendend moeten we altijd voorwaarts en niet achteruit. Als u mij toestaat. Deze gang van zaken lijkt me hoogst bedenkelijk. Onzin. Ik ben meester over mijn eigen tijd en ik ben mens genoeg mijn eigen koers uit. te Geef hier die ouwe, of ik schik. Doe het je zegt. Hoe ik ver. Oh, ik begrijp het al. Heer Bommel laat op de een of andere manier de tijd teruglopen. Nu zou het natuurlijk vervelend worden als ik dit hele verhaal nog eens in een omgekeerde volgorde zou moeten doen. Wanneer heer Olly terug zou blijven groeien. Maar gelukkig deed hij dat niet. Wat een week. Ik schreef me uit, Joost. Ik ben moe. Dat gaat niet als u mij toestaat, heer Olivier. Men kan de tijd niet stil laten staan. Huh? Daar zouden de grootste ongelukken voorkomen. We moeten voort met wel welnemen. Schiet! Ja, ja, doe. Vers! Ood, ai, ai. Schiet! Ja, ja, doe. Vers! Net waar ik al bang voor was. Bommel is aan het knoeien. Hij verwaarloost zijn tijd. Fruitsels maakt hij ervan. Zet de tijd stil. Treurig. Wat moeten we doen? En kunnen we iets doen terwijl de tijd stilstaat? Jawel. Want jij hebt de tijd op je arm. Ik kan door die bommeltijd breken. Dat is voor mij niets dan friemel. Kom nu, jongske. Breng mij naar dat museum. Hoe eerder ik weer de oude ben, hoe beter het is. Schiet! Ja, ja, doe verst. Schiet! Ja, ja, doe verst. Ik begrijp het. De tijd staat niet stil, zei mijn goede vader altijd, en daar houd ik mee aan. Kom maar, Joost, we gaan verder. Te voet. Langs de oever. Wat de schurken super en hyper intussen gedacht hadden, was waarschijnlijk niets. Want wanneer de tijd stilstaat, denkt men niet, zou ik zeggen. En wanneer men niet denkt, staat de tijd stil. Ze slaakten echter allebei tegelijk een diepe zucht toen heer Bommel begon te lopen. Geef die ouwe ik schiet. Ja, ja, doe wat er zicht. Ze zijn er wegbaas. baas. Hoog ze dan, snel, sneller. Oh, wil je wel geloven dat ik er aardigheid in begin te krijgen? Het is toch wel heel bijzonder om zo regelrecht naar de toekomst te wandelen... In het dagelijks leven komt men daar zo zelden toe, als je begrijpt wat ik bedoel. Zeker, heer Olivier. Ik volg u met uw welneem. Maar mag ik even opmerken dat u iets te hard loopt? Op deze wijze gaat de tijd te snel. Onzin. Voor een heer die zich naar de toekomst richt, gaat de tijd nooit te snel. Wat zullen we nou krijgen? Hoe laat is het? Nog geen vijf uur in de nacht en de zon stijgt met de snelheid van een luchtballon boven de huizen. Dit is niet normaal. Mijn gedachten gaan ineens ook zo snel. Het is een griepaanval. Dat is het. Goedemorgen, commissar. Huh? Waar rent jongen je poes nu zo snel heen? Met een klein grijs aardje op de arm. Goedemorgen, hè? Ja, houd ja, hem morgen. super en hieper. Er is iets niet in de haak. Het zal me niet verbazen als je wat achtersteekt. Luister hiep, je moet ja. die twee volgen totdat je weet waar ze heen gaan. Ik ga intussen naar ons keldert om een paar gereedschappen te halen waar we ja, je agent kwijt kunnen raken. Begrepen? Begrepen, Bas. Ik volg die hyper, want die volgt weer poes en dat komt mij verdacht voor. Maar ze gaan wel erg snel. Excuseer, heer Olivier. Huh? Huh? Dit houdt niet vol. Ik ben niet geoefend met uw welnemen. En overigens maak ik me ernstige zorgen over de gang van tijd. Als u mij toestaat. Onzin. We huh? naderen de toekomst, Joost. Als we daar zijn, kunnen we even uitrusten. Huh? Huh? Huh? We zijn er, meneer Klokker. Het oudheidkundig museum, dus beter kan het Halt, wat moet dat daar? Waar ga je met een kleine ventje heen. Naar het museum. Ik ben blij dat u er bent, want ik heb uw hulp nodig. Dit is de tijd, moet u weten. En hij is ziek, maar super en hyper willen hem stelen. Huh? Wie is dat? Zegt dat gaat nog eens. En dan duidelijk en langzaam. Ja. En bedenk dat er straf staat op het voor de gek houden van een ambtenaar in functie. Begrepen? Zo, die er is wel nog heen. Ja, baas. Ik kon het museum niet in. Hij staat te wachten. daar weet ik wel wat op. Ja, laat ze gewoon een stadswijkje op zo op, zodat de politie wordt afgeleid. Dan hebben we beide handen vrij. Ja, ja, nee, handen vrij, handen vrij. De Super en hyper zitten achter dit oude ventje aan omdat ze de tijd willen hebben. Ja. Raar verhaal hoor. Ja. Maar omdat jij het bent, zal ik het laten gaan. Oh. Loop maar door naar binnen. Als je denkt dat dat oudje daar opknapt, ik zal wel een oogje op die schurken houden. Dank u, commissaris. Tom Poes snelde de trappen verder op en verdween in het museum. En dan moet ik hem voorlopig even laten. Want terwijl de oude klokker zat te genezen van zijn schok, gebeurde er van allerlei. Er was bijvoorbeeld burgemeester Dikkerdak die wakker werd omdat de zon hem in het gelaat scheen. Vreemd, in deze tijd van het jaar. Het is nog maar vijf uur. Er is iets fout. Kijk. Ja, Je woont de burgemeester hier? Ah oh ja, als hij het zegt, ja. in ieder geval kunnen we hier een bommetje klein. Ja, werk! Bommetje. Als we nu daar op de hoek een vaatje buskruid zetten. Ja, ja, buskruid, ja. De buskruid? Onder mijn huis? Een bommetje op die straathoek? Wat zijn dit voor tijden? Waar is de politie? Bas, hallo, Bas! B -b Present! Bas, daar lopen twee schurken, beladen met ontploft dingen. Ze gaan mijn huis opblazen! Rustig, burgemeester! Ik weet er alles van en daarom volg ik ze. Ze willen de tijd hebben Dat zei Tom Poes En ik geloof dat hij een soort gelijk had Wat is dat voor onzin De tijd hebben Ik heb geen tijd voor gebazeld Bas Ik word opgeblazen Pak die schurken oh. Ik weet het niet Joost De toekomst komt niet dichterbij Hoe hard ik ook loop Dat is heel teleurstellend voor een heer Ik ga het wat kalmer aandoen want dit leidt tot niets. Dank u. Met u wel mee. Ik heb alles volledig in de hand, burgemeester. Er kan niets gebeuren. Kijk, ja. een handgranaat. Oh, oh, ja. Op de hei gevonden na een soldatenoefening. Dus ja. beter kan het niet. Ja, wacht. Echt erg mooi. Wat gaan we daarmee doen? Sukkel. Kijk maar eens achter je. Daar staat de commissaris met de burgemeester te praten. Als we die twee opblazen is de hele politiemacht te de klutskleid. Kluts, Klits. Klits. Ik had die twee rakkers bijna te pakken toen u me riep. Er is haast bij, want het gaat om de tijd. Ik mag dat niet uit het oog verliezen. Stel je voor dat die gestolen wordt. Waar zijn we dan? En wat die bommen en springstoffen aangaat... Bos, een granaat! een aanslag! Maar juist op dat ogenblik gebeurde er iets vreemds. Het projectiel bleef plotseling bewegingloos tussen hen inhangen. Oplettende luisteraars zullen al begrepen hebben wat de oorzaak daarvan was. Ik kreeg er genoeg van. Daarnet dacht ik even, als ik vlug genoeg voortmaak, kom ik in de toekomst... Dan weet ik tenminste waarvoor ik me inspan. Maar nee, de toekomst blijft steeds even ver weg. Het harde lopen leidt tot niets. En daarom kunnen we even goed wat gaan zitten. De tijd zit niet met uw welnemen. Reeds enkele malen heb ik erop mogen wijzen dat de tijd immer gevoerd gaat. Niet vlugger en niet harder. Altijd gewoon maar voert. Hij kan niet anders. Onzin. De tijd zit. Dat zie je nu toch? Ja, ik zie het, maar het kan niet. Er moet iets gebeuren, want stilstand is onmogelijk. Excuseer, heer Olivier. Het komt me voor dat het uitzicht veranderd is met uw goedvinden. Een toren? We staan op een reizende toren, Joost. Waar komt dat bouwwerk vandaan? Uit de grond, als ik zo vrij mag zijn... Doordat u ging zitten, stond de tijd stil en omdat hij niet stil kan staan, gaat hij omhoog. Dat is heel eenvoudig. En bovendien wel interessant, want op deze hoogte zult u een behoorlijk uitzicht op de toekomst hebben. Kijk, hier op de balustrade staan handige richtingwijzers. Als u deze bijvoorbeeld neemt, kunt u een blik op het komende ogenblik werpen. Wat zie je, Joost? Wat zie je? Het is vreselijk, als ik me zo mag uitdrukken. Ik zie een ontploffing, als ik zo vrij mag zijn. De toekomst ziet er bewolkt uit, met uw welnemen. Maar, dat is heel akelig. Ontploffingen horen op de voorpagina van de krant en niet hier. Oh, laat me eens kijken, Joost. Oh, het is waar, een ontploffing. Weliswaar een kleine, maar het is erg genoeg. Wat nu te doen? Oh! Nog erger. Hier is weer een ontploffing. En veel onrustiger dan de eerste. We moeten die ontploffingen tegenhouden. We gaan terug. Terug naar het verleden, Joost. In grote angst voor de toekomst bereikte Bommel de grond... en begon langs de tijdrivier terug te rennen. Naar het verleden. En Joost volgde hem met Zijs en Zandloper, omdat hij voelde dat hij met zijn tijd moest meegaan. smalig, De handgenaad begon terug te vliegen in de richting van de beide schurken Super en Hyper, die hem geworpen hadden. Nu zou men verwachten dat Super alles wat hij had gedaan in omgekeerde volgorde nog eens zou verrichten. Hij zou dus eigenlijk de granaat behendig hebben moeten opvangen en in zijn koffertje opbergen. Maar nu gebeurde er iets vreemds. De misdadiger die het gevaarlijke werptuig op zich toe zag zuizen... kwam in opstand tegen de tijdwetten en sprong opzij. Het is natuurlijk hoogst eigenaardig. Maar begrijpelijk is het wel, want men kan de tijd nu wel achterwaarts laten lopen... ...maar het verstand doet daar niet aan mee. Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit. En dus zou ik zo zeggen dat verleden dat herleeft altijd toekomst is. Een feit is dat Super weigerde de hand gaan laten vangen en daarmee gaf hij een onverwachte loop aan deze geschiedenis. Terug naar het verleden. Daar is het tenminste rustig. Ik had het al eerder moeten doen. zin. Heer Olivier meent dat die ontploffing nu niet zal plaatsgrijpen, maar dat is een vergissing, want we lopen en als wij lopen, loopt de tijd. En als de tijd loopt, is er een toekomst. Zelfs al lopen wij terug, want dan is het verleden de toekomst, hoewel ik niet begrijp wat ik bedoel. ...daar om de hoek van de straat in de toekomst een ontploffing gehoord had. Best mogelijk. Maar ik moet weer eens terug, burgemeester. De zon begint weer te dalen en met een half uurtje zal de morgen wel gaan krieken. Dan heb ik nog nachtdienst. Ja, Bas. Ik heb een raar gevoel in mijn geheugen. Ik weet niet wat het is. Toen ik straks met de burgemeester sprak, had ik daar nog geen last van. Maar ja... Wat wil men? Men wordt steeds jonger en dat geeft kwalen. Zo. Dat Museum van Oudheden heeft me goed gedaan. Goedemorgen, Tompoes. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, commissaris. Dank u wel. Dank u wel. Oh, ik wil mijn huis. We schieten niet op. We komen nergens. Het verleden begint al even nevelig te worden als de toekomst was... Ik wil naar de andere kant van deze rivier. Misschien is het daar beter. Misschien is daar een weg naar Bobbelstein. Dat kan. Kijk, daar is een brug, als u mij toestaat. Maar erg sterk lijkt die mij niet, heer Olivier. Zo'n brug over de tijd is alleen maar van boeken gemaakt... en dat is zulk zwak bouwmateriaal. zin. Heer Olivier is te fors gebouwd voor een brug over de tijd. Ik ben bang dat dit niet goed afloopt. Wat te doen? Als je mij nu even naar binnen helpt... Grootvaders klok in, kan ik helemaal aflossen. Maar wee! het uurwerk is helemaal in de war. Het is de hoogste tijd. Wat mag er aan de hand zijn? Wat doet Pommel met zijn tijd? Dit kan helemaal niet, maar ik ben machteloos. Maar Kunt u niet in die klok kruipen en de tijd van hem overnemen? Rrimal praat. Wachten tot vijf uur. Dan moet Bommel zich melden door dat deurtje, je weet wel. Maar nu de tijd stilstaat, zal alles plat worden. Oh, Bommel verdoet zijn tijd. Misschien kom ik aan de andere kant op een weg die naar Bommelstijl voert. Dit geloop door nevels is natuurlijk een erg verantwoordelijke taak, maar het kost me te veel tijd. En ik krijg... Hier, Olivier, kijk toch uit. U kunt door de brug zakken met u goedvinden. <truid> De wijzers. Die draaien zo hard dat je niet kan zien of ze voor of achteruit gaan. Wat betekent dat? Er is iets gebeurd. De tijd is in gevaar. Oh, had ik mijn zeus nu maar hier. Joost! Heer Olivier verkeert in grote nood. Hij verdrinkt in de tijd. En dat is levensgevaarlijk. Ik spring! Met uw goedvinden. Olivier, hierheen. Met uw welnemen. Het water was taai en dik en het begon ernaar uit te zien dat Joost het slachtoffer ging worden van zijn edele daad. Want hij slaagde er niet in het zware lichaam van heer Bommel naar boven te krijgen. En tot zijn ontzetting bemerkte hij dat ook hij zelf niet meer op kon stijgen. Ik, ik kan niet wachten tot vijf uur. Want dan is er kans dat het nooit weer vijf uur zal worden. Er is iets ernstigs aan de hand. Helm eens omhoog. Waar komt al het water vandaan? Ja. Ik weet zeker dat de klok goed droog was toen we hem hier neerzetten. Ja, pa. Friemel praten. Hier wordt de tijd op een gruwelijke manier vermorst. Het is een schande. Alsof het niets kost. Tijd is geld. En hier druipt het de klok uit. Oh, ja. Waarom doe je dan niets? Als dat water tijd was, heb ik het idee dat heer Olly op het ogenblik in gevaar verkeert. Klim op die stoel en help eens naar binnen. Ik ga de tijd overnemen. Zorg dat heer Olly en Joost terugkomen. Oh, rotsels. Oh. Oh, bah. tijd. Bah. Uf, ik heb mijn, mijn maag vol. van. Ik loopt me keel uit als ik zo vrij mag zijn. Maar het is toch goed afgelopen met uw welnemen. De heer Klokker kwam net op tijd. Anders zouden we verdronken zijn. Hm? Uw pap met uw welnemen. Ja. Nou, zo is het gegaan. Waar Super en hyper gebleven zijn, weet ik niet. Ze schijnen ineens te zijn verdwenen. Oh. Gelukkig maar. Maar het is mij een raadsel waarom ze dat oude ventje wilden ontvoeren. Wat moeten twee schurken met een klokker doen? Dat is heel eenvoudig. Als u mij toestaat, zou ik willen opmerken dat tijd geld is. En als ze die kleine grijsheid hadden, hadden ze immers de tijd... Alle tijd van Rommeldam zelfs... en dus ook alle geld met uw welnemen? Mm, een diepe gedachte. Een aardig idee. Toen ik dus de tijd in handen had... had ik alle geld in handen. En ik heb het niet geweten. Maar voor een heer speelt geld geen rol. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. En wanneer Joost er niet geweest was... zou ik er zelfs in verdronken zijn... Je moet iedereen die zeeën van tijd heeft wantrouwen. Leer dat van mij, jonge vriend. Zo iemand is levensgevaarlijk. Hmm. Hmm. Goedemorgen, burgemeester. Morgen, Bas. Kan het waar zijn dat wij vanmorgen al een ontmoeting gehad hebben? Over een uur of zo? Mogelijk. Zoiets herinner ik mij ook. Ongeveer om deze tijd, dacht ik. En er was iets met een paar schurken... die door een ontploffing in het verleden verdwenen. Ja, nu u het zegt. Een warrige geschiedenis. Ik ben bang dat we een griepje onder de leden hebben. Mogelijk, Bas. Ik zou in staat zijn om aan mezelf te twijfelen... maar ik heb opgemerkt dat alle klokken stil zijn blijven staan. En ze wijzen allemaal vijf uur aan. Dat geeft toch te denken. Maar... We zullen nooit weten wat. Daarmee is deze ware geschiedenis eigenlijk uit. En wat de oude grootvaders klok betreft... die bleef verder droog. Maar hij liep niet meer en daarom werd hij door Joost... en Tom Poes weer naar het vlierinkje boven de zolder gedragen. Want het was nu wel duidelijk dat er iets vreemds met het uurwerk was... Herinner mij eraan dat ik dat ding nooit weer aan de gang laat brengen. Ja. Mijn goede vader zei altijd: Olle jongen, blijf meester van je eigen tijd. En daar houd ik me aan.